Om tien uur.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 Bus- en tramchauffeurs moeten volgens het AD steeds vaker ingrijpen om een aanrijding met fietsers of voetgangers te voorkomen. Volgens vervoersbedrijven wordt dat vooral veroorzaakt door mensen die in het verkeer op een mobieltje kijken. De Haagse OV-maatschappij HTM zegt in de krant dat chauffeurs tot wel 40 keer per rit moeten ingrijpen. Ze moeten dan bijvoorbeeld toeteren, afremmen of een noodstop maken. Vervoersbedrijf Connection pleit voor lessen op de basisschool, zodat kinderen leren hoe ze met hun mobieltje moeten omgaan in het verkeer. In de Amerikaanse staat Florida wordt vandaag de jacht geopend op de Zwarte Beer. In de natuurparken zijn het veel, waardoor ze steeds meer naar bewoond gebied komen en daar overlast veroorzaken. Het is voor het eerst in twintig jaar dat toestemming is gegeven voor de jacht. Er mogen in totaal 320 zwarte beren worden afgeschoten. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met in het oosten en noordoosten mogelijk nog wat zon. Vanavond vanuit het westen regen. Het is 13 tot 15 graden. Dit was het NOS voornaam.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 Dat is, uh, geval, dat is Hoogland, hè? De zender staat wel aan. Ja, ja dan moet je misschien toch maar nog even een, een leuke rukje muziek aanzetten. Wij doen nog even een rukje muziek, aan. listening? Ja, hallo, dat vragen we ons af. Is er iemand aan het okay. luisteren? Okay. Een sensuele dame. Vader. Let me tell you the story. Of that guy. First you loved. Then you promised. Cause night in them now Living my own life Die yeah, you out of my have Been wasting too much time Gonna leave you far behind But you love me Till you die Almost Zes minuten over 10. Fader en. Ja, wat is het eigenlijk? Ik eens even op de lijst kijken wat ik hier vast niet gedraaid heb. Goodbye. Heet dat Futuring Lise. Heb hebben we gisteren nog gesproken? Goed, als we toch uh, nog even doorgaan? Zijn er nog dingen die we, ons, die we nog kwijt willen? Ja, ik heb even de, de, onze Facebookpagina een beetje gedrekt. Ja? Even een fotootje van onze foto van de vorige keer. Die was wel heel erg oud. Die volgens mij bijna was al vijf jaar oud zo dus geloof ik. Ik ben niet zo'n ontzettend actieve Facebooker. Dus ik blijf altijd met je aan. Ik was wel van de Hives. Ja, dat is wel heel lang geleden natuurlijk, ja. de Hives. Dat, dat, dat, jongen, jongen, ik, dat is jonger, jongens. Ik constateer dat in het Haarensdag... wat een heel groot artikel staat over... Uh, de jodenvervolging betekende einde grandeur in Zandvoort. Oké. Okay. En uh, de uh, dominee... Nou, hij is niet dominee. Dokter Teunert van der Linden... die, uh, die is nu uh, voorganger in de protestantse kerk. Die heeft met ondernemers met lef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 van de, hoe, hoe mooi het hier was. Je hebt, ja. In Den Haag heb je ook zo'n zo hal waar je doorheen kan lopen. Hè? Met, ja, de, en de, de, dat had je dus in Zandvoort gewoon ook. En al die passage heet dat Ja, die passage die echt hebben we hier ook als, als model staan. Ja, ja, en het is echt een, een prachtig gebouw zonder dat het niet meer is. Mee is. Ja. Nee, nee. Ja, goed, Er zijn meer gebouwen in Zandvoort. Er uh, is ook zo'n hotel geloof ik afgebrand. Hotel Oranje. Ja, dat zo, is er, er staat er ook niet meer. Ja goed, vind je het allemaal interessant? Moet je in eens het naar het Ja, zeker. Stap daar eens binnen en ja. laat je eens informeren... wat voor mooie dingen allemaal in Zandvoort hebben we gestaan. En nog steeds staan natuurlijk. Hè, want dat circus van Zandvoort is natuurlijk het mooiste gebouw in Zandvoort. Of sla ik nu een beetje door. Maar goed. Uh, je slaat een beetje door. Even een uh, plaatje uit de tijd. Dat zie je van net begonnen. 1990 namelijk. Want we staan dit jaar 25 jaar. En look away denk ik ben ja, dat ik dat mijn ouders ook tijdens mijn uh, geboorte look away en daarom is dat nummer geschreven oké okay. big country Zwart over tien in Goedemorgen Zandsoort. Klinkt wat anders dan normaal. je denkt, Wat de fuck, hoe kan dit nou? Goed, de verbinding met Hoge kwam niet helemaal goed tot stand. Dus ze zijn allemaal op deze kant op gekomen. En het is inmiddels druk in de... Ik heb nog nooit zo druk in de studio gezien. Nee, opgezien. het is lang geleden dat er zelf een meester tegelijkertijd in de studio stonden. Dat was dat wat wij gezien hebben. Goed, iedereen plug zijn koptelefoon in. Dan dus starten we nog even een muziekje.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 In uh, het Haan of Zag? Over de passages. Ja, mooi, prachtig. Uh, ik heb het artikel nog niet goed gelezen. Nee, kan niet. Dat gaan net even van tevoren doen. Ja, dan zijn we dan uh, toch uit, uh, uit de studio. omdat bij Hotel Hoogland helaas de zender uh, het leven liet. Er wordt nog druk gesleuteld, maar uh, met gezwinde spoed zijn wij hier naartoe gefietst. Eén met de auto, uh, één met de scooter en één nee. op de fiets, twee op de fiets, drie op de fiets. Eh. Uh,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 Um, veel strandtenten zijn al weg. Jullie zijn van het strandtent plasant, Zijn jullie al weg? Bijna. Bijna. Dus, uh, de laatste houtjes. Op, vandaar de laatste de la houtjes. De <laughs> houtjes. Um, er is een regeling waarbij je het strand schoon moet opleveren. Is dat 1 november? Per 1 november. Ja. Per 1 november. En komt er dan ook iemand kijken? 2 november is er een schaal. Die is uh, door de gemeente georganiseerd met uh, Rijkswaterstaat en Rijnland.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 uh, achtergelaten of het netjes is, of de, de losse stenen zijn opgeruimd of we geen gevaarlijke uh, uh, snoeren uitsteken, dat mm -hmm. soort zaken. En wat wat en mag dat... je nu laten liggen? Want vroeger moesten we De fundering wel we laten liggen. En nu mag dus de fundering zeg maar de, mag blijven. De, als je plezant neemt, wij bestelkoolplaten, grote stenen schotten, ja. houtschotten, die mogen we laten liggen voor de drie maanden. Dat wordt gedoogd. En uh, vroeger moest het inderdaad allemaal. Ja. En, uh, Want ik zie ook heel, heel veel. Ja, ik zie ook hele grote, grote, grote betonplaten liggen. Het ja. Dat is natuurlijk ontzettend raar als je dat zou moeten opruimen allemaal.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 Okay. Er we zijn wel collega's. Ja. En wie dat wel eens gebeurt hoor. Het uh, de, de water de, de betonnen platen wegslaat. Alleen wij zitten net op een wat breder stuk strand. Ja, precies. Bij En daar hebben wij wel ja, meer geluk. Het zwakke, het zwakke punt is eigenlijk een beetje bij de rotonde. Uh, daar komt de CMA's het hoogst. En die hebben ze dus ook wel eens echt last. 10, maar ja, daar hebben we een vast paviljoen. Ja, dus dat ja, blijft, ja uh, daarnaast bij tien is het natuurlijk uh, wel ah, dit, Ja. Het seizoen is uh, ten einde. Het seizoen is uh, goed begonnen, Femke. Uh, hoe was je seizoen? Dan hoef je niet in financiële uit te drukken, ja. maar gewoon ja. hoe, het, hoe, het, hoe het liep. Heb je uh, een leuke aanloop? Zijn er leuke dingen gebeurd? Uh. Nou, we, uh, dit was ons vijfde seizoen. En uh, uh, we hebben het ervaren als heel prettig en, en heel goed. Uh, het weer was, uh, was wat wispelturig, Alleen uh, verder uh, uh, hebben we het geluk dat we heel goed worden ontvangen. En uh, we gaan... Uh,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 een, een, nee. een hele lange periode. Want er is best veel te doen hè, tijdens de, de rusttijd. Want mensen denken dan altijd dat een, een, een, een, een, dat een strandpachter... Ja, ze gewoond, denken inderdaad de dat we. Ja, vakantie dat... heeft en lekker achterover gaat liggen op een warm eiland. en dan, dan, dan daarna weer terugkomt. Maar dat is niet zo, hè? Er is, er nee, is... Wel, dat is nog wel mijn wel reden om ooit de strand in te beginnen. <laughs> <Had die door. laughs>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 Waarin iedereen weer heeft weer. rustig in. <laughs> maar bij En Dat soort dingen is heel belangrijk. het is een heel intensief vak. Het is een onwijs leuk vak. Ja. We hebben ook een hele bijzondere plaats in het Zandvoort verworven. Met Pazant. Dat uitzicht deels ook uh, in uh, de nominatie voor ondernemer ja. van het jaar. 2015. Wat natuurlijk heel bijzonder is. En, uh, nou, erg wat ik heel, gaaf heel is. mooi vind bij jullie. Dat moet ik toch even zeggen. Is dat jullie er van bovenaf... Zo mooi uitzien ook, ja, als een van de heinigen. Ja. Ja. Nou, een, een heel wel. aantal paviljoens zijn denk ik wel uh, mooier geworden, verbeterd. En ja. nee, het maar wordt ook een mooier stukje. He? Is, ja. het, is, het, is, het, is het zeg maar net zo mooi en strak ja. en, en verzorgd als. als ja, een, dat, dat een is graag wie we zijn. zijn en, ja. wat we, en hoe we het ja. doen en uh, wat we graag uitstralen naar onze gasten. Niet alleen uh, plassant uh, ruimt op. Maar jij bent nog niet klaar met opruimen, John, Want jij bent ook uh, uh, in het strand uh ja.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 en dan is de vraag, wat ga je daarmee doen? Maar mm. misschien uh, komt er ook wel een toekomst... waarin bijvoorbeeld de, de strandpachter als uh, exploitatie stopt... dus geen restaurantfunctie of een beddenfunctie meer heeft... maar misschien alleen maar een logisch wordt. Ja, dat, zou ja, dat is wat de, de, de, de toekomst moet uitwijzen. Ja, daar is dus nog een hoop, uh, hoop, een over, hoop te doen. over te doen. Ja, dus uh, dus voor met de... dat zijn we ook ja, over de drie maanden bezig. Ja. <laughs> Femme gaat op vakantie? Ik ga inderdaad op vakantie, ja. Portugal zeker? <laughs> nee. Nee. Nee, nee, nee, dat vind ik te fris in november. Nee, we gaan naar de Oké, okay, nou dan ja. wens ik jullie uh, een fijne vakantie. Ja. Dank uh, John, uh, niet al te veel drukte in het uh, komende winterseizoen met allerlei vergaderingen. <laughs> ik denk dat we elkaar nog een aantal keren gaan zien. Dank je wel voor je tijd. Hartelijk dan dank, dank je wel. Dank jullie wel.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 Moet je dat allemaal oplossen? Er staan hier tijdens nee, dus de uitzending. Terwijl er ook een uh, hoop mensen in de studio ook, uh, aanwezig zijn. Die komen straks allemaal aan boord. Straks Huig molenaar. Zeker wat te vertellen. Nee, dit gaat hem niet worden. Hebben we iets anders, heren? Een stukje muziek of wat dan ook? Dan euh, gaan wij eens even zo op een andere manier uh, dat uh, oplossen. Dat doet niet Nee, dat doet uh, nog helemaal niks, uh, Ben. Dus, uh, nee. Toch. Dus even kijken. B na, euh, hebben we nog iets uh, in het uh, systeem zelf? Kijk, Marcus van Dam is er ook. Nou, nou wordt het allemaal gezellig.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 Vreselijk was het. Yes. Waarom was het vreselijk? Nou, omdat ik, ik, ik ben er niet mee opgegroeid. En ik, ik, ik maak <lacht> al een stuk wat ik in mijn handen krijg. Ja, maar ja, goed. Dus dat maar... hebben veel vrouwen. Dat, dat hebben oh, veel vrouwen. Oh jee. <lacht> dat hebben veel vrouwen. Maar ik ga niet vragen wie je ermee bedoelt, Aar. <lacht> um, en doe veel ze mee. Me Heb jij gesproken? ook al in, veel inschrijvingen uit de regio? Of heel ver weg? Nou, er zijn diverse mensen uit de regio. En... Uh,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 Zit hij uh, in de categorie professionals of zit hij in de categorie recreanten? Nee, die zit vooral in de professional. Dat is een uh, doorgewinterde. Ik, je hebt het toch niet over, onze grote vriendin Answel. Nee, er zijn er diverse die ik, eh, die ik ja, op mijn lijst ik heb. Ik ben ook al een gokwaren. Ik Maar je ja, ja, ja, net ja. gevraagd aan ja. één specifiek ja. figuur. Nou ja, die heb ik hoog op mijn, op mijn lijstje staan, maar die noem ik niet hoor. Nee, nee, nee ik zou denk dat ik samen nee, nee, dat is, dat dan is precies. Nee, dan doe je waarschijnlijk andere mensen tekort. En iedereen die uh, vanmiddag meedoet, die komt met veel plezier uh, om te. Wat pellen. ik wel in wil brengen, we hebben het nu over heel geleidelijk aan naar de prof, zeg maar. En andere granale pers. Maar daar gaat het eigenlijk natuurlijk niet om. Nee. Het gaat om dat het gewoon een wederkerig uh, evenement is. waar iedereen zijn plezier in beleeft. En of je nou geroutineerde garantpeller bent. of dat je het niet bent, dat, dat moet dat eigenlijk wei. niet uitmaken. Nee. Het gaat om een stukje wat, wat misschien specifiek toch wel in Zandvoort. Uh, Wordt er wel een verschil gemaakt tussen de profs en tussen de recreanten? Ja, ja duidelijk. Er worden voorrondes. En daar is iedereen gelijk. En dan uiteindelijk. Daar die, haal je dan de balans uit. ga je een schifting maken tussen okay. twee groepen.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 en die zijn ook de, de organisatoren okay. ervan Dan, wij, wij geven Jullie die, faciliteren Wij geven de faciliteit bij Talassa. Omdat maar, wij gewoon ook wat met dat hele item ja, hebben ja. Maar uh, inhoudelijk uh, kun je natuurlijk wel een aantal dingen uh, verduidelijken Want hoeveel mensen komen er ongeveer? Ja ik dacht dat er nu zo rond de 40, 50 inschrijvers waren Maar hoeveel uh, ons kanaal is dat?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 Een verschuiving in de natuur dan. Ja, zeker. Maar dat is, dat is de laatste jaren heel duidelijk ja. van, hoor. Je ziet nu nieuwe soorten die je voorheen nee, nooit nee, zag. Nee. Maar water wordt nieuwe soorten... Ja, ja. uh, uh, andere soorten vis. Ik bedoel, er worden bonito's gevangen boven de eilanden. Dat ja. is nog in, in Nederland. Nee. En dat begint steeds meer. Dat komt door de warmte van, uh, van het water? Deels door uh, misschien ietsje warmer van het water. Uh, dat veroorzaakt ook weer de wegtrek van de kabeljauw. Die zoekt weer de kouder water. Ja. Maar uh, daar komen weer andere soorten voor. Ja. Ik wil niet zeggen dat het alleen maar negatief Kunnen is. we daar dan wat mee, bij die, an met die andere vis? Is ja, dat tuurlijk, iets van... met, met alle vis kan alleen, je Alleen maar goed, er zijn, bij, bij de ene vis is natuurlijk lekkerder dan de andere vis en, en is ja. meer geschikt voor consumptie bijvoorbeeld nou, dan de andere de, vis. De, de vis op zich is altijd geschikt voor consumptie. Alleen ik denk dat het meer tussen onze oren zit. Oh, ja? Wij zijn gewend aan dit soort nationale visproducten. Ja. Wijting.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 wat is de geschatte uitlooptijd? Des Zandvoort. Des Doe er maar een kwartiertje bij. Niet in te vullen. Is er muziek? Er is uh, accordiomuziek. Accordiomuziek. En wat ik ook leuk vind. Uh, er is, is nu belangstelling vanuit Duitsland. voor een leuk uh, verslag ervan. Uh, vanmorgen heb ik heel kort. toen Ariasje nog even gesproken. In het Duits? Ja, hoor. <laughs> <Ja. laughs> Maakt niet uit. Er wordt gewoon geschakeld. Ja, nee, daarom. Ne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 Ja, mensen vonden het erg leuk om naar de paal te komen. Het heeft denk ik veel in beweging gebracht. Mensen ook uh, veel meer bewust gemaakt van uh, wat er staat te gebeuren nog hè, aan, aan uh, windmolenparken. <kijen> wat we nu <kijen> hebben is natuurlijk uh, eigenlijk nog maar een klein voorproefje van wat er gaat komen. Dus gisteravond liep ik ja, weer ja, langs de boulevard en dan zie ik die rode lichten <kijen> ja. ritzen, En dan denk ik: hoe is het mogelijk? Het is mogelijk. En, en dat maaltien, hè, zo moet en dan dichterbij. En, en dan dichterbij en hoger.